Freddy van met het NOS Journaal. Een man van 34 die wordt verdacht van de moord op een vrouw in Hoofddorp... heeft zich gemeld bij de politie in Zaanstreek-Waterland. Gisteravond werd de vrouw op straat doodgeschoten. Buurtbewoners zeggen dat het ging om een misdrijf in de relationele sfeer. De Europese Centrale Bank heeft opnieuw het noodkrediet aan de Griekse banken verhoogd. De Griekse banken hebben tekorten doordat steeds meer Grieken hun geld van de bank halen vanwege de onzekere toekomst. Vandaag wordt daarover verder gepraat in Brussel. Het dodental door de hittegolf in Zuid-Pakistan loopt verder op. Alleen al in Karachi zijn de afgelopen drie dagen meer dan 400 mensen gestorven. In het zuiden van Pakistan is het al dagen bijna 45 graden. Op straat delen militairen water en zout uit om uitdroging tegen te gaan. Babymelkpoeder wordt steeds vaker gestolen. In een jaar tijd kreeg de politie 900 meldingen van diefstal. Detailhandel Nederland vermoedt dat dat het werk is van bendes uit Oost-Europa die de melk verkopen naar China. Daar is Nederlands melkpoeder erg populair. Sinds in 2018 duizenden Chinese baby's ziek werden van Chinese babymelk. En de Britse politie heeft op verzoek van Spanje de chef van de Rwandese geheime dienst opgepakt. Karenzi Karake zou verantwoordelijk zijn voor wraakacties en politieke moorden na de genocide van 1994. Toen brachten Hutu-strijders 800.000 Tutsi's en gematigde Hutus om. Spanje vraagt om uitlevering, omdat onder de slachtoffers ook drie Spaanse hulpverleners zijn. En twee beachvolleyballers spannen een kort geding aan tegen de Volleybalbond... omdat ze vinden dat ze er recht op hebben om mee te doen aan het WK Beachvolleybal... dat vrijdag van start gaat in Nederland. Twee wildcards gingen naar twee andere volleyballers. Volgens de twee klagers heeft de bond daarop een verkeerde formule toegepast. Het weer. De komende uren nog veel kans op buien. Daarna is het op steeds meer plaatsen droog met af en toe wat zon. En het wordt 16 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A27 is de brug bij Gorkum even open en daarom staat daar in beide richtingen 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 I'm I'm free V en M. Mm, mm, mm. Oh, oh. Mm, mm. Morgen in Parijs. gewoon mijn business. Ik zie de meest mooie Fransen. Op de boel hoge En ik weet niet wat ik zeg, moe. Ik zeg, bonjour, mon amour. Ik tu es très belle. En, en zijn zijn. Je suis Oh, je parle un petit peu français. de mij dat wij naar de Chancellier.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 Je suis Nederlander. Oh, je parle un petit peu français, en héxag. Prat Nederlands met me, even Nederlands met me. Mijn gevoel zegt mij dat wij vanavond samen kijken naar de Champs Elysées. today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 When I'm calm, I feel good. good, and when I feel good, I sing. sing, and the joy it brings makes me feel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 Take off all your preppy clothes You know you're not foolish The Mexican sky Drink some margaritas by Swing blue lights Listen to the mariachi Play at midnight Are you with me? Are you with me?